Uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Activisten in Iran hebben via sociale media opgeroepen tot nieuwe protesten tegen het regime. Op internet wordt gevraagd om vanaf maandag weer te demonstreren en te staken. Protesten in Iran zijn tot nu toe hard neergeslagen door de politie. Volgens mensenrechtenactivisten zijn in de afgelopen maanden bijna 500 demonstranten gedood. Het regime spreekt van ruim 200 doden. Zweden heeft een Koerdisch-Turkse man uitgeleverd aan Turkije vanwege zijn vermeende link met terrorisme. Hiermee komt Zweden tegemoet aan de eisen die Turkije heeft gesteld om het land toe te laten tot de NAVO. Zweden en Finland willen NAVO-lid worden en Turkije wilde dat tegenhouden omdat volgens de Turkse president Erdogan deze landen terroristische organisaties huisvesten. De man die nu door Zweden is uitgeleverd was in Turkije veroordeeld tot bijna zeven jaar cel vanwege banden met de Koerdische PKK. Naast een uitlevering is hij gisteren in Istanbul gevangen gezet. Er is geen hoop meer op genezing van de voetballegende Pelé. Volgens een Braziliaanse krant krijgt hij geen chemotherapie meer... maar palliatieve zorg. De 82-jarige oud-voetballer heeft uitzaaiingen van kanker in zijn lichaam. Vorig jaar werd een tumor uit zijn darmen verwijderd. Sindsdien kreeg hij regelmatig een behandeling. Eerder deze week werd hij ook weer opgenomen in het ziekenhuis in Sao Paulo. Twee tieners hebben zich gemeld bij natuurmonumenten en zeggen dat ze maandag brand hebben gesticht onder een bijna 200 jaar oude beuk. Maandagavond woedde brand tussen de wortels van de boom in Paterswolde in Drenthe. De brand werd geblust en de boom is zwaar beschadigd. Pas later wordt duidelijk of de boom het heeft overleefd. Het weer, het is bewolkt rond de 2 à 3 graden. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen is er minder ruimte voor de zon en verder verandert er weinig. Maandag iets hogere temperaturen en kans op regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet zo heel veel aan de hand onderweg, maar het verkeer op de A5 staat in de file van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Het komt door een pechgeval op de A10, maar de weg is daar wel weer vrij. Op de A5 heb je daardoor nog een kleine 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM Met nu, Entertainment for You. I want to see the rainbow high in the sky. I want to see you and me on a bird flying away. And then I hope to see your smile every night and day. I want to see the rainbow high in the sky. I want to see you and me. Bye. van gaan the de Rainbow flying high. En ik zou zeggen, hele goede middag hier, ondergetekende verrijder bij ZFM Entertainment. Voor jullie tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, wat zullen we maar weer? Ja. Zullen we maar weer een potje dansen? Met Double R. Hier bij ZFM vanaf de For you. In het hoofd, in het hart. Veel te laat is nog te vroeg Deze kroeg, ja, en dat allemaal hier uh, vanaf de Tolweg. En deze kroeg blijft nog even open tot 7 uur, entertainment voor you. En uh, ja, voor als je geïnteresseerd bent, uh, Nederland tegen de VS uh, staat nog momenteel 2-0 in de 57ste minuut bijna. En we gaan verder met uh, Nelson en hij uh, hebben het over een diamant. Je handen zijn warm, je lippen zijn zacht, je adem is heet, ah. Oh, oh. Ik ken je al lang, maar we zijn hier, nooit eerder geweest ah, Ik heb naar je verlangd. ik heb je gedroomd, Maar ik had geen idee dat jouw gaat. In hetzelfde ritme klopt, kan ik nog naar buiten met je Laten zien dat ik je heb ah, Want ik wil niet dat je wordt ontdekt Straks halen ze je weg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 En ik geloof alleen in jou. En wij gaan lekker. De, ja, het is hier gezellig in de studio. En uh, ja, we hebben nog, uh, volop, uh, ja, we zijn nog volop aan bezig, laten we het zo zeggen. Uh, Willem Bart. En uh, ja, we zakken naar de grond. Naar de grond. Met die kont. Zakken met je kont naar de grond. Naar de grond. Ja zakken met ja, zakken je kont, met kont met naar de grond, de naar de grond, de grond.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 Smart op nee. Nee. Fred. Ik kan al nachten niet meer slapen, denk alleen nog maar aan jou. Hoe we lachen, hoe we vrijen. sluit me op, want ik ben gek van jou. Zit ik naast me waar ik van hou, toch denk ik nu aan. Zit liefde aan mijn paard, want ik bouw.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 Spel. Ja, en zo direct gaan we lekker bellen met uh, Patrick Maché. En uh, dit was een gevaarlijk spel. En we gaan verder met uh, ja, Dennis Jones. En hij heeft over laat me even alleen. Nou, doe maar niet, want dan sta ik hier voor Joker. Dus gewoon even uh, lekker luisteren. en uh, Ja, een verzoekplaatje aan via www.zfmartisten.nl. Het doet me zo fijn te weten dat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 En toe te weten Dat het nog wel kan Maar ik ben er nog niet aan Is de tijd, die gaat langzaam en niet vlug Dennis Jones en laat me even alleen. En uh, ja, we gaan lekker verder. Uh, nee, verzoekje gaan we nog niet doen. We gaan eventjes naar Greg en man. En ja, ik kan beter gaan. Nog even wachten daarmee. Want uh, we gaan eerst nog eventjes Patrick bellen. Ja. Tot 7 uur entertainment voor u op 106.9. DAB Plus 6a. Wilt. Zeg wat je bedoelt Zeg maar wil je mij verlaten Of toch alles overdoen Hoe kan ik je vertrouwen alles wat er is gebeurd Je kwam stiekem bij die ander Je hebt mijn hart verscheurd We praten elke avond Maar we komen er niet uit We hadden de grootste plannen Ik zag jou al als mijn bruid. Onder. wat heb ik fout gedaan, is hij voor jou de ware, dan kan ik beter gaan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 Laat me maar alleen. Laat me maar alleen. Laat me maar alleen. Veel pijn en veel verdriet. Ik kan dit niet meer aan. Ik wil je liefde geven. Maar je ziet me niet meer staan. Want je hart ligt bij die anderen. Gebeurt. Je komt stiekem bij die ander. Je hebt mijn hart verscheurd. Ik kan beter. Ja, ik kan beter gaan. Aan de lijn hebben we Patrick Marché. Patrick, een hele goede avond. Goedenavond. Goedenavond, gezellig. Ik de Bos, hallo. Hallo. Hé, hey, zit jij bij een feestje? Wat zeg je? Zit jij bij een feestje? Nee, ik zit thuis lekker met uh, een paar vrienden voetballen te kijken. En uh, Nederland... <laughs> Nederland heeft zo net uh, een goal tegen gehad, is dus nu 2-1. Ja, klopt. In de, in de 76e minuut. Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. En, uh, uh, ja nou ah, ja ik, ik, ik ga ervan uit dat ze het redden ja zeker en uh, hey. ja de volgende ronde zal een stukje moeilijker worden maar goed daar uh, uit dat, dat, dat buiten. jullie bellen natuurlijk voor een hele leuke interview Jazeker. Uh, jouw uh, singeltje van hey kom op ja dat klopt precies ja <laughs> nou ja, ja sluit, sluit lekker aan bij het voetballen toch ja eigenlijk wel hè ja ja, <laughs> <laughs> ja, het, ja het timing nog een keer ik zeg een timing. Ja, dat is zeker. En uh, laten we hopen dat het hekelbaar blijft. Hè? Dat, uh, dat er geen, uh, dat er geen uh, rare dingen gaan gebeuren nu. Nou nee, ja, nee, ja ik, ik verwacht het eigenlijk niet. Ja, het, het is een beetje doelpuntje tegendoelpuntje. Ja, dat, dat, uh... dat kan gebeuren, maar uh, <laughs> dat het niet, uh, geen gelijk wordt, hè, zou ik het zo maar zeggen. Nee, nee, het moet geen gelijkspel worden, want dan wordt het een uh, peniebel. Ja, ja, ja. Inderdaad, en... Uh, ja, ik, uh, ik kom helaas, niet komen wegens de drukte en ook uh, werk natuurlijk. En, uh, ja. Ooit aan, ja. Ach ja, weet je, er zijn, er zijn altijd uh, belangrijkere dingen te doen. En uh, weet je, de privésfeer, uh, ja, dan moet je gewoon uh, onderscheiden Tuurlijk, van de rest, ja. hè? Tuurlijk, maar er hoeft de vriendschap nooit minder om te zijn. En ik zeg ook altijd, kom, uh, kan ik een keer iets voor jullie doen, des te noods. Ik uh, tijd heb, ja, dan ben ik zeker bereid om daar een keer uh, die kant op te komen. En ja... Uh, ja. Nou ja, dat is prima, pet. Dat is goed. Ja, zeker. Dat, uh... En, uh, ja. Maar ik vind dat wel rot eigenlijk. Want uh, Brabant en Zandvoort. Ja, het is toch. Uh, eerlijk is, heerlijk is. toch een eindje weg, allemaal van mij. En... Ja, klopt. Ja. Nou, maar goed. Uh, ik zeg altijd. Uh, het het zij zo. En uh, weet je. we gaan gewoon verder, toch? Zeker, zeker te weten, zeker te weten. Inderdaad. Hey, maar deze single, uh, ja, hoe, hoe is die tot stand gekomen? Nou, die is tot stand gekomen en dat is eigenlijk via mijn vader gebeurd en zo. Okay. Is goed. Ja, die is ook een grote muziekliefhebber. Ja. En Hij is een hele grote country fan en mijn vader die uh, is helemaal gek van uh, Johnny Marks. En Johnny Marks is een oud, ierse country zanger en uh, hoe heet dat? Heet, uh, en Django heeft nou weer een nummer opgenomen. En dat was van Oshina van hem. Ja. En uh, iets met twee harten geloof ik. In, en dat heeft hij gezongen. Ja. Hij is ook uh, dat nummer van de Jantjes. Heeft dat van hem dan. En Heke op, is eigenlijk ook van, uh, uh, van Oshina uit 1966. En Willem Jennings, uh, Stop the World, and Let Me Af. En laat, jaren later... ...van Diekland Neuny opnieuw opgenomen. En toen kwam ik dat nummer tegen... ...via de computer bij mijn vader. Ja. ja. En toen zei ik in mijn eigen van... ...nee, dat nummer wil ik wel eens uh, iets mee gaan doen. En ik ben in contact gekomen... ...met uh, via Jack Kunkels uit Os... ...naar Tony van der Ven. Ja. En uh, ja... ...ik zeg tegen Tony... ...ik stuur jouw nummer op... ...ik zeg, kan je daar iets mee... Nou, laat maar horen, zei hij, en uh, stuur maar op, dan uh, kan ik daar wel heel goed in het Engels naar het Nederlands vertalen. Ja. Nou, en zo gezegd, zo gedaan. En uh, dus, zo is eigenlijk, ik uh, hey, kom op uit ontstaan qua tekst. En toen ben ik naar Kees gegaan. En van Kees ben ik naar, uh, naar alles in elkaar gezet, via de muziek en zo. En ja, zo is het eigenlijk gekomen. Aha. Dus, dus. dus, dus eigenlijk uh, is de vader de boosdoende... Ja, ja, ja, ja. Ja, zeker. En er zit ontzettend leuke muziek in. Ja, en... Uh, uh, uh. en ik hou van. Als je muzikaal goed getemd bent. om, om te, zeggen, dat bedoel ik te zeggen dat je muzikaal heel goed. Uh, heel goed verstand hebt van muziek. en ja. goed, goed kunt luisteren. Dan, en je maakt er muziek in wat een ander niet heeft. dan maakt dit alleen maar leuk. Ja, inderdaad. Ja. Dan maakt het alleen maar leuk. En probeer iets te doen. Wat een ander niet heeft. En... Dus, hier 3-1. Ja, ja, ik zie het. Uh, we zitten in de 80 bijna de 81ste minuut. En het is 3-1 ja. geworden in, inmiddels. Tussen dus, ons gesprek uh, door. Dit kan nooit meer stuk, niet hè? Nee, het moet wel heel gek lopen. Nou, nou, nou, inderdaad. Nou is, het, uh, nou is de wedstrijd gespeeld. Maar daarbuiten... buiten, uh, ja, mijn vader is eigenlijk. Uh, ja, wat je, mijn vader is ook al heel lang muziekliefhebber en uh, dat is eigenlijk mijn met het paplepel ingebracht. Ja, ja is, uh, ook Nederlands ook Nederlandstalige of? Uh... Nederlandstalig, country, uh, pop, uh, ja, van alles Hij is ook uh, vooral een heel grote fan van uh, zeg maar uh, Roy Orbison en uh, Cliff Richard. Uh, uh, de jaren zestig. Uh, ja, 60, uh, 70, 80, 90, ja. ja. Zeker. Ja, nee, ja, zelf ben ik niet zo'n 90 uh, liefhebbers. Maar ja, er zitten wel wat, uh, wat leuke nummers tussen, laat ik het zo zeggen. Tuurlijk, ik, ik kan er ook. Uh, ik, zal, ik zal niet zeggen dat ik uh, er niet naar kan luisteren. kan ik zeker wel, maar niet dat ik zeg: ik ga er eens even lekker voor zitten om een paar nee, uur uh, lekker te relaten. Nee, nee, nee. nee, nee. nee dat mijn denk ook niet, nee, inderdaad. Maar, dus, kijk uh, er zijn nummers bij dat ik zeg van uh, de jaren, uh, jaren 60, 70 en, en zeker 80. Uh, zeker? Ja, daar waren daar... de mensen, de, de artiesten, wat, wat creatiever. Ja juist, en onder het motto oude meuk is leuk, dat is, dat is zeker waar, dat is zeker waar en uh, hoe heet dat, maar alles een beetje proberen in een leuk mooi jasje te steken, dat is denk ik wel ontzettend leuk, maar, maar eerlijk is eerlijk, je eigen nummers maken is toch het allerleukste. Ja, ik, uh, ik denk dat je daar ook uh, het prettigste bij voelt. Ja, zeker. Dat je dan echt kan zeggen van... Kijk, dit is echt van mij. Niet, ja, uh, ja, ja. Echte waardering ja, voor, je, voor je eigen... Ja. Echte waardering zo... voor je eigen muziek, Patrick. Ja, juist. Ja. En, en met dit nummer is gewoon... Met hekem op is gewoon... Uh, uiteindelijk uh, via mijn vader. Dit is de doen Ja, ja, ja. <laughs> ja en, maar goed... Uh, alles is leuk, hè? Want menige artiesten nemen wel eens een uh, covertje op, eerlijk is eerlijk. Ja. En ja, nou, en ik wil toch met, nee, er ligt er nog één op de plankje. Die komt, wa kom waarschijnlijk na De carnaval uit. Ja, wilde ik je net vragen. Heb je nog, uh, ben je nog stiekem ergens anders mee bezig? Ja, zeker. Ik, uh, er ligt alleen er klaar en hoef uh, ik maar uit de ijskast te halen. En dan, uh, je, en die komt na de carnaval maart, april, zeg maar. Ja. Ah, Oké. Okay. Dus. Ja, dan gaan we, gaan we die sowieso afwachten, maar eerst gaan we deze nog draaien voor het nieuws uh, van uh, 6 uur zometeen. Ja, inderdaad. En uh, hoe je dat: Deze het doet net vier weken zijn werk, dus laten we nog maar even goed uh, uitgedraaid worden. Even, om zo ik ik ja. wou net zeggen, gewoon eventjes uh, lekker flink draaien op, uh, op ja, alle ja. stations in uh, uh, YouTube. Uh, ja, inderdaad. En ik sta op Spotify, ik sta Spotify, op Spotify, inderdaad, ja. Ja. Dus ja, het is gewoon ontzettend leuk. En ja, uh, ik, uh, muziek maken is, uh, is mijn lust en mijn leven. Oftewel, John Miles, music was mijn first love. Ja, inderdaad. Ja, en dat geldt voor jou precies hetzelfde. Ja, inderdaad. En dat geldt voor bijna elke radiostation. Elke DJ die daarachter zit, dat is, die hebben heus wel uh, verstand en goed gehoor van muziek. Zeker, zeker. Ja, ja. Hey Patrick, als jij hem dan uh, aankondigt... ...dan gaan wij hem nog draaien voor, uh, voor het nieuws zometeen. Dat is goed. Hier is dan de gezellige man uit Den Bosch... ...Patrick Marseille en zijn nieuwe single Hey, kom op. Hey, dankjewel Patrick. En uh, mag ik uh, nog iets vragen? Jazeker. Uh, als je wilt... ...nu wil je mijn dit nummer een uh, leuk berichtje achterlaten... ...kan ik een uh, leuke jingle voor jullie inspreken. Gaan we doen. Is dat goed? Dat, uh, dat doen we. Spreek Hati -hati. weer af. Oké. Oké. Hé, tot horens. Tot orens, Hoi, hoi. Oh. Hoi, Ga met me mee, mijn lieve schat. Je zit de hele dag alleen. Je vraagt je af, waar moet ik heen? Het leven leek voor jou voorbij. Ik vroeg je, ga je mee met mij Hé, hey, kom op, ga met me mee Kijk me aan en zeg niet nee Ik weet het echt hier te de stad Ga met me mee, mijn lieve schoon. die schijnt alleen voor jou Kom maar bij mij, ik blijf je trouw Je voelt je nu nooit meer alleen Ik sla mijn armen om je heen Ik hey, kom op, ga met me mee Kijk me aan en zeg niet nee Ga met me mee mijn lieve schat Kijk hey, kom op ga met me mee Kijk maar aan en zeg niet nee Ik weet het echt hier in de stad Ga met me mee mijn lieve schat Zo, dat was het dan. Patrick Marché en... Uh, hey, kom op. En uh, ja, het staat inmiddels... Uh, 3-1 voor Nederland in de 87e uh, minuut. En wij gaan nog eventjes verder met wat lekkere muziek natuurlijk. En uh, ja, even kijken. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Ja, Lorenzo... En uh, er is altijd weer een morgen. Kwart over zeven, het is midden van de week. Ik ben niet geworden. Voor wie je zorgen zou. Je was een vrolijk meisje. En ineens ben jij een vrouw. Is het soms niet? Het vroeg. Nu komt hij binnen na het hangen in de kroeg. Hoe moet ik verder met dit kereltje van toen? Gaat hij het redden en geen domme dingen doen? Is het soms niet eerlijk zonder vader leven? Maakt hij nu dezelfde fouten als zijn vader toen? Als je met een hele Was je dan Lorenzo en altijd een morgen. En wij gaan verder met Arno Kolenbrander. En ik wil terug. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Laat in de avond is alles stil. Maar een zware storm raast door mijn hoofd. Dat ik zo niet meer verder wil. Het sprookje waarin ik ooit heb geloofd ging verloren zonder strijd. Jij en ik, we zijn iets kwijt. De glans die er ooit was, vervaagde met de tijd. Maar ik had van de liefde veel meer verwacht. Weer terug uit alle nacht Ik wil terug naar het avontuur Ga met me mee Laat nog een keer de sterren straal Je hand. Wij zullen moeten vechten allebei Voor een nieuwe kans voor jou en mij Soms denk ik dat het vergeten is Het gevoel van hartstof lijkt voor mij Soms voelt het of is. Maar ik hou nog steeds van jou en jij van mij. Vaak denk ik terug met spijt aan die goede oude tijd. De passie die er was, die zijn we bijna afgeweid. Ik wil terug. Geef me je hand, zij ze moeten vechten, allebei. Voor een lieve kans voor jou.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 Ook het komend uur. De beste Nederlandstalige hits. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Ga met me mee naar Johnstown. Dan boeken we een ziet naar de overkant. Vandaag is van jou. Ik zie je zitten, het zijn van half negen. Je doet je best, maar je vriendje is vervelend. Het maakt je boos, maar het lijkt hem niks te schelen. Nee. Wow, oh, oh, oh. Waarom blijf je toch bij deze gozer?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 We boeken de suite aan de overkant Vanavond is van jou Ik ga jou vertellen dat het Nou, dat was je dan, Flemmings. En ik ga jou uh, ja, meenemen naar uh, het hartje van Amsterdam. En ik zou zeggen, we gaan naar het nieuws. Ik zou zeggen, tot zo. We zijn zo terug naar het nieuws.